En hier zijn DJ Jaap en Jacco op Aloha Radio. Goedenavond Jacco. Hey. Hey, hoe is die? Ja, mag oh, niet klaar. Oké, okay. nou klinkt hier in ieder geval positief. Hè? Dat is mooi hè. Het is vandaag... Uh... Ja, je, je leert een hoop dingen af en je laat een hoop dingen achter je. Ja, dat is ook zo. Het is vandaag zondag 31 mei 2020 en het is vandaag eerste Pinksterdag. Yes, lekker lang weekend. <laughs> Zo, Jacco, Ja, ik heb een paar, uh, een paar onderwerpjes. Uh, nogal. Uh, ja, dat zijn. Uh, een beetje. Uh, recente. Uh, zaakjes En dan moet ik even. even mijn uh, dingen erbij halen. om te kijken wat het ook wel was. Want. Uh, ik wil daar even iets over zeggen. En jij had ook nog een onderwerp. En daar gaan we dan ook nog uitgebreid over hebben. Maar we moeten even opzoeken wat dat ook weer was. Uh, ja, over de demonstratie van vandaag. in uh, De koelkamp bij het Centraal Station in Den Haag. Van die, uh, ja, dat zijn dan die gasten die dan vinden dat... We ...te strenge regels hebben met wat betreft de coronamaatregelen, de lockdown en die anderhalve meter afstand tot die toestanden. En hebben met over de rellen in de Verenigde Staten, waar een zwarte man uh, is overleden... ...doordat de politie hem tien minuten lang met zijn knie in zijn nek, uh, zijn massale vechtpartijen uitgebroken in heel veel steden door heel de Verenigde Staten... En ja, dat is niet zomaar natuurlijk. Hè? En, uh, ja, en over de bomenkap voor biostookcentrales. Daar gaan we het vanavond over hebben. En dan heb je ook, ook nog een onderwerpje. En dat ging. Uh, ging dat er ook over? Of, uh... Uh, nou, ik, ik heb wel even. Ik heb wel even. Uh, heel veel artikelen even doorgelezen over die bomenkap- en biomassa Ja. En ik had nog wat, wat kleine. Uh, Natuurnieuws. Oké. Okay. Nou, laten we dan daar maar mee beginnen, dan, steek van okay. Wol. <laughs> ja, nou, een van de dingen wat je, wat je veel, veel, veel hoort is dat uh, de, heel veel mensen, en ik zag het toevallig als ik een rondje ga fietsen, zag ik het toevallig ook vrij veel uh, buiten, die uh, doen een soortement van uh, Plakspul, plakband, maar dan met de plak aan de buitenkant. Mm -hmm. uh, op boven om die processie, eigen processie wat tegen te houden. Ah, oké. Okay. Uh, dat is een heel schadelijk beestje. Mm -hmm. uh, het Probleem is alleen dat ze daar ook mee de goede insecten massaal de vernielingen aan. Oei, ja. Dus als je er zelf niet al te veel last van hebt, zeg maar. Mm -hmm. Dan kun je dat beter niet doen, want je gaat ook alle vlindertjes ja, en nou, alle vlinders, rupsen en krekeltjes en ja, toortjes dat, uh, en, uh. Ja, oké, okay, dus ik vind eigenlijk, dus ja, je zou het kunnen be bepalen van om het de schade zo min mogelijk te beperken voor de insecten, zou je kunnen bekijken van nou, waar komt de rups heel veel voor, of uh, waar het uh, wel... Uh, de, heel weinig op zo'n boom zit, ik weet niet of het NN is, of, of er zit helemaal geen rupsen in, of er zitten heleboel rupsen in. En dan is het afwegen, nou ja, zijn er daar een paar, laten we het met rust. Maar ja, ik, ik denk dat het of radicaal weghalen is, of er zit helemaal niks. Want ja, ik denk één processierups zal genoeg is dat er daar duizenden volgen met zo'n boom, vrees ik. Want, ja. want dat blijft natuurlijk doorgaan, hè. Ja, ik vraag me ook af in hoeverre je daar zelf last van hebt. Ik bedoel, als je, als je zelf al weet dat, dat je een boom in je tuin hebt, of vooraan de weg waar die dingen in zitten, gaat het dan niet onderlopen? Nou, ik vind, uh, er zit inderdaad al iets in. Bijvoorbeeld, stel nou voor je hebt een stuk natuurgebied waar geen mens komt. Laat het lekker gaan dan. Ja, de natuur moet je zijn gang laten gaan. Uh, kijk waar veel mensen lopen bijvoorbeeld. Uh, aan de rand van een stad of zo, naar rijden veel fietsers wandelaars. wandelaars. Ja, dan kan ik be begrijpen dat ze daar dan iets aan doen. Maar als je een stuk natuurgebied hebt van uh, weet ik veel hoe groot en er komt toch geen mens, dan zou ik zeggen: laat die beesten daar lekker uh, hun gang gaan. Want ze, ze pakken toch alleen de eikenbomen, toch? Of uh, zijn er meer soorten bomen die ze. Nee, dat, dat vooral maar zeg maar maar op zich zeg maar voor de natuur zelf zijn beestjes ook niet zo heel extreem schadelijk. Het zijn meer de mensen die dan lastig hebben, last van hebben als ja, een beestje. Ja, ja dat is het probleem hè. He? Ja. brandige jeuk of zo zeg maar. Ja dat is het probleem dus ja. Ja, want, ja dus dat, dat was het eerste en dan heb ik nog, het, het, het, het, uh, dan nog een, een tweede uh, dingetje. En dat, dat was, van de week werd er op de radio weer even heel veel gepraat over de ontzettende droogte die er op dit moment heerst. Ja. Um, Veluwe is al schralig grond uh, Van oorsprong. En het grondwater is heel erg extreem laag. Dat is niet goed. En, nee. en uh, ja, de, de, daar gaan een hoop uh, kleine insecten. Uh, die leggen daar het loodje door, zeg maar, voornamelijk. En uh, dan hoorde ik iemand op de radio zeggen van... Ja, kleine insecten, wat maakt er nou uit? Nou ja, vrij simpel. Kleine insecten worden gegeten door grotere insecten. Ja. Die gegeten worden door, door allerlei muizen, eekhondjes, egeltjes, vogeltjes. Ja. Dus je... je het... het, het, het het kleinste dingetje kan een heel systeem op schaal leggen. Ja, nee, dat, uh, dat klopt. Maar, uh, maar weet je wat het is? Kijk, ik wil niet iedereen als dom bestempelen of zo. Maar mensen denken gewoon niet na, nou, weet je? Die, die staan er niet bij stil. Als je ze uitlegt, zeggen ze oké, okay, Ja, dat had ik nooit zo bekeken. Dus ik wil niet zeggen dat ik mensen wegzetten voor, ach jullie zijn dom of achterlijk. Maar mensen weten het gewoon niet. Wij, ze staan daar niet bij stil. Maar als ze je ze dat uitlegt, dan begrijpen ze het wel. Dus dan denken mensen, oh, oké. Okay, Vaak is het ook gewoon ontwetendheid. Dat wil natuurlijk zeker niet zeggen dat je dom bent. Maar ja, als jij nooit iets geleerd hebt of gewoon ja, nooit interesse in hebt gehad, ja, dan weet je dat gewoon weg niet. Weet je. Maar uh, ja. Inderdaad. Nou, met die bomenkap bijvoorbeeld. Ja, nou, je zegt over die, die beestjes. Kijk, de mensen hebben daar last van. En de rest van de natuur niet. Dat, zo zie ik dat ook met die mollen. Ik ben een tijdje mollenvanger geweest. In het begin voelde ik me wel een beetje. Ja, moet je een beestje doodmaken. Want ze doen feitelijk niemand kwaad. En ze zijn heel erg nuttig. Want ze houden de grond luchtig. Het zorgt ervoor dat de, de regenwater goed wegzakt. Het zorgt voor mest in de grond. Het, euh, nou ja, ze zijn onwijs nuttig. En ik vind ook in de natuur, moet je ze lekker met rust laten. Ja, je gezondertje, oh mijn gezondertje, mijn gezondertje, Pets, kop erop. Ja, ja, ja, er is wel wat voor te zeggen. Ik heb het zelf ook gedaan hoor, daar gaan ik niet, ik ben zelf mollenvanger geweest, drie jaar lang. Maar ja, ik heb zo is, ja. Ja, ze dus hoeven voor mij niet uitgeroeid te worden, laat ik het zo zeggen. En ik vind, als er gebieden is waar, waar het geen kwaad kan, laat lekker gaan, weet je. Maar ik ben ja, achteral. En, en, en, en, wat, ja. en wat, is, wat is last van hè? Ik bedoel, ja, daarom. Uh, ik, ik, heb, ik heb ook eens een keer iemand horen zeggen van, uh, die woonde in, uh, die, die, wonen, die had een, een huis gekocht aan de rand van, van het bos. En die had last van wilde zwijnen in de tuin. Ja, ik heb er zo ontzettend last van, ik wilde wat aan doen. Waarom? mijn antwoord is van, maar dat wist je voordat je er ging wonen. Dat, dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens. Dat is algemeen bekend, daar dat stikt je zwijnen. Wij gaan er wel in ja, maar, maar heel radicaal is om te zeggen, nou als ze in mijn tuin komen schiet ik ze dood. Dat vind ik wel heel radicaal, maar je kan ook kijk, bijvoorbeeld... Maar, kijk, in mijn ja. optiek zien die mensen het verkeerd. Die mensen die, die zien het zo, van dat, dat, dat dier komt in mijn leefomgeving, maar dat, ik zie het anders. Jij bent in zijn leefomgeving. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Het is zijn leefomgeving. Wij zijn daar pas later komen wonen. Ja, ja je bent daar gaan Duurlijk. wonen. Maar, uh, maar stel... Uh, dat vindt uh, ja? die, die nu nog een huis vlak naast Schiphol koopt. En dan een week later gaat klagen klaar over de vliegtuigen. Ja. ja, daar kies je voor. Dat weet ik. Ja, maar ik vind, kijk, stel nog voor dat ze dan toch onverhoofd zeggen, nou ja, ik vind, hou van de natuur, ik wil er toch wonen. En je hebt last van die beesten, kan je altijd nog schrikdraten rondom je huis doen. Ja, bijvoorbeeld. Dat is het meest vriendelijke. Want als hij zich één keer de andere, volgende keer ziet dat beest het, want dat zijn best intelligente beesten hoor. Dat geldt ook voor varkens, een soortgenoten, ja. een familie. En dan kijken ze en dan zien ze, de, oh ja, de vorige keer was het oud. Dus dan laten ze je wel met rust. Was dus in Epe ook, toen ik in 2008 met mijn vrouwtje op vakantie in Epe was. Daar hadden ze ook een, een stuk, aan een park, een Pelserpark in Epe. Was ook met hekken afgezet, Er stond geen stroom op. Maar het was wel met hekken afgezet, want toen was er ook al overal oh, dat zonde wilde zwijnen. En dat schijnt wel te helpen, want ik heb geen wilde zwijn gezien daar. Dus, uh, ja. Nou, de Bomenkap dan, uh, denk ik, of niet? Wat zeg je, de? De Bomenkap? Ja joh, ik vind. Ik heb zo'n website via via gekregen, bomenkap.nl Die staat ook op de site van aloaradio.org En uh, ja, bedoel... Uh, dan kan je dan melding maken als, uh, als ergens heel veel bomen worden gekapt. En of ze nou wel of niet illegaal gebeurt. Ze moeten er een melding van maken. Want al dat hout verdwijnt zomaar eventjes. Uh, voilà. in de biostookcentrales die zo... Ik heb, uh, ja? ik, ik heb even landelijk meldpunt bomen uh, dat dus was het. Wat? Dat was de website die ik net bedoelde. Landelijkmelk. Ja. En, en als je daar staat dan, uh, daar staan in delen op. Er staan korte berichtjes op uh, met um, zeg maar uh, percelen die in Nederland gekapt worden, zeg maar. Nou ja. En als je nou alleen al kijkt voor vandaag, dan staan er alweer drie percelen op. Alleen vandaag al. Ja, kun je nagaan dus, uh, hoeveel daar weggekapt wordt? Ja, en als je kijkt naar, naar, naar die meldingen die ze hebben, en die, die, die site, die is dus, dus pas in ongeveer iets meer dan een jaar, uh, nou, nog geen jaar geloof ik. Nog geen jaar, ik zie het niet meer het Oei. Staan al, uh, sta, staan al 51 meldingen op. Oké, nagaan. Ja. Echt zelend. Al, al, om bijvoorbeeld één te pakken, want bij bomenkap denken heel veel mensen aan, aan bomenkap in het bos. Uh, maar als je kijkt bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam, het stadsdeel Nieuw-West. Nieuw-West, ja. Ik ga verzoek verzichten voor 521 bomen om die te kappen. Mm -hmm. En in heel Amsterdam gaat het de komende maand om 1760... Je, je, je hapert heel erg. Ja, ik weet het, ik hoor dat keiharde lawaai weer. Ik kan ja. daar niks aan doen. Dat zit nee, waarschijnlijk in je paneel. Nou, ik denk, uh, we kunnen volgende keer beter maar via die Google Talk. Uh, wat we... Ja, maar ja, het probleem was, in WhatsApp deed hij het ook. Dus ik denk niet dat het in, in de software zit. We is. kunnen het altijd nog proberen. Ja, natuurlijk. We kunnen het proberen. Want, uh, want vorige week ging het echt onwijs goed, hoor. Ja, toch dus, uh, Ja. Maar in ieder geval, uh, in heel Amsterdam gaat het de komende maanden om 1796 bomen. En GroenLinks is zo voor het milieu. Ze hebben een, nee. een vrouwelijke burgemeester, een ja. vrouw. Nou, vrouwen zijn toch vaak milieubewuster dan mannen. GroenLinks ik. wil macht en GroenLinks wil vooral... Nou, uh, laten ze dat groen er maar aflaten. Laat GroenLinks het naam groen alsjeblieft afschaffen. Dat ze links zijn. Vind ik prima, hoor. Je mag van mij links zijn, je mag van mij ja, rechts ja. zijn. Al ben je communist of fascist, interesseer me geen reet. Maar als hij jezelf groen noemt en je laat de hele... Natuur naar de kloot je helpen, zogenaamd, dan ben je eigenlijk niet groen. Dan moet je die naam afschaffen. Noem je dan links, links. In okay. het algemeen geen enkele partij. Onder Stalin, maar... onder Jozef Stalin is ook heel veel natuur vernietigd, hè. Dus denk maar goed na. Onder Jozef Stalin hebben ze het aardom meer droog gelegd. Ja, echt waar. Voor de dus, katoenindustrie. Uh, het gaat de komende maanden alleen in Amsterdam al om 1796 boven. En je zult het allemaal ziek zijn ja, of ja. waar daar vanaf kunnen breken. Ja, ja. ja. Morreit, morreit. Nou, straks andere straks andere... is het Haagse Bos nog de, de klos. Die bomen staan petities... er al vanaf de oorlog. Ja, je, uh, petities ondertekenen tegen die bomenkap. Heb ik ook gedaan hè. Dus, ik heb uh, hem ook naar mijn broer gestuurd, een broer van mij. En uh, die heeft hem ook ondertekend, want ze willen in Zoetermeer ook heel veel bomen wegkappen. En uh, daar is hij ook op tegen, uiteraard, want hij woont er vlakbij. Ja. Dus die heeft ook getekend, waar ik hem heel zeer dankbaar voor ben. Want ik kom ook op voor het groen in Groningen en in Brabant en in Limburg. Maakt me niet uit. In heel Nederland, ja. het liefst de hele wereld. Uh, uh, ik vind het niet nodig. Waarom moet je die bomen kappen voor de... Alleen maar om hout te stoken. Het geeft veel meer luchtvervuiling weet je, als wat ze beweren met gas. Gas is schoner. Een, gas, een aardgascentrale is schoner, honderd keer schoner, dan, dan die biomassa. Want het is hout en dat geeft ook CO2. Dus we hebben ze bij GroenLinks en bij D66 het over, joh. Ja, het, zijn, het zijn eigenlijk... Eigenlijk, ja, we weet je hoe GroenLinks moet genoemd worden? Het is lente op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. Dat, Dat zijn milieufascisten. Uh, dan, dan heb ik nog wel dingen gevonden. Uh, op de website van uh, KO en CRV heb je in het onderzoeksprogramma De Monitor. Ja. Het algemeen altijd een, het. een van de weinige betrouwbare programma's, inderdaad. En daar staat dus: uh, ze hebben een onderzoek gedaan naar het bomenkap in Nederland. Op dit moment liggen er plannen voor de kap van. 1231 hectare. Zo, kun je nagaan. In dit, terwijl er vorig jaar maar 300 hectare aan Nieuwbos hmm. gepland stond. Gepland stond, hè? Ja. Hier is er nog niet. Eerst staat gepland. Ja, maar... maar er wordt wel 1231 hectare... Uh, er is een hele uitzending, die je op de website van de Monitor je zien. Uh, uh. Ja, dan nou, hapert hij ja. Uh, het beeld is niet compleet. Veel provincies hebben namelijk geen overzicht hoeveel bos er de komende jaren gaan verdwijnen en wat daarvoor terugkomt. Sommige provincies hebben bijvoorbeeld de ambitie uitgesproken voor een nieuw bos. Ja. is dan onduidelijk waar en wanneer dat moet komen. Hey, maar weet jij, uh, ik heb eens uh, gelezen, ik weet niet meer welke krant het was, of zo op internet, of zo een, een. Niet zo'n fake krant, zo'n fake nieuwskrant, maar gewoon. Uh, van de, gewoon de, weet ik veel welke. Ik ga geen namen noemen. Je weet, ze willen toch die boeren graag weg hebben. Weet je. Ja. Nou weet ik wel, wat D66 zag, die wil graag die landbouw die verkocht wordt. Hè, van boeren die naar Canada verhuizen of naar Zweden of weet ik veel waar naartoe. Die willen ze geen natuur. Maar dan willen ze Fenixwijken bouwen. Voor die rijke linkse elite. Hé, hey, wat vind je daarvan? Dat is dan D66, hè? Kijk, als dus je een beetje groenhart, hebt, zeg je, we gaan er een natuurpark aanleggen. En dan, dan, dan verjagen we hier de boeren die aan allerlei wetten en regeltjes moeten voldoen. En dan gaan we vervolgens de boeren die in landen land Polen en Tsjechië, die aan nul regels hoeven te voldoen, gaan massaal... Ja, precies. Uh, boeren. Als het maar niet hier is, weet je, daar, ze willen... De, kijk, Amerika wordt helemaal kaal gekapt. Ja. Indonesië wordt kaal gekapt. Ten ben behoeven van de Europese energieindustrie. Uh, en uit, uit, en tot, tot alles uit onderzoek ik, ja? van de Wageningen Universiteit. Is, in vergelijking met vorig jaar is het uh, Nederlandse bosperceel met 5400 hectare afgenomen. Ja, kun je nagaan. Je weet nog meer als ik wat dat betreft. Dus dat is gewoon, is gewoon belachelijk. En ja, nou, dat is het ook. Grimpis heeft uh, een tijd geleden al een, recht, uh, spraak, uh, over een rechtszaak aange aangehangen. Want uh, de deal was: uh, biomassa-centrales uh, mochten hout bijstoken in ruil voor het sluiten van de polar Ja, maar weet je wat? Ik vind het een beetje. Die zijn niet dicht. Ja, ja maar, maar weet je wat, wat ik zo hypocriet dan vind? kolencentrales zijn iets vervuilender dan, dan, dan houten of bio uh, dingen. Maar als je een aardgascentrale hebt, is de schoonste energie... en het aller, aller, aller schoonste energie is kernenergie. Nou weet ik wel, je zit met die uh, kernafval... Maar dat weegt niet op tegen de vervuiling, de, de CO2-uitstoot. En CO2 is geen gif. Het wordt gezien als een gif. Maar CO2, dat hoort in de natuur. Want zonder CO2 en alleen maar zuurstof... Nou, als jij een sigaretje opsteekt, dan ontploft de boel. Daarvoor willen ze dat we van met roken stoppen. Heb je het door? Heb je het door? Daarvoor ja. willen ze dat ze geen elektro of geen motor hebben die op benzine rijdt. Want die... Uh, die dingen maken vonken. Nou, pure zuurstof is levensgevaarlijk. Is explosief. Is minstens, inderdaad, minstens net zo link. Maar het, weet je, ze spelen voor God. Hun ja. zijn God niet. God is daarboven. O, of, je, of je er gelooft of niet, dat maakt niet uit. Je mag niet voor God spelen. Ook al ben je niet gelovig, je bent God niet. Je bent de mens. Wij zijn onderwerpen... Wij horen onderworpen te worden op de aarde. En, en wij hebben niks te vertellen op deze planeet. Wij zijn gelijk aan de dieren. We hebben evenveel rechten. En ik ben geen linkse rode rakken hoor. En dat ben ik niet. Maar ik vind wij zijn een onderdeel van de natuur. En die moet je niet, niet vernietigen. Weet je, hebben wij ook levensruimte nodig. Maar tot op zekere hoogte. En dat kan niet als jij voor God gaat spelen van nou, ik ga even de natuur even reguleren. Want ik zie nog gebeuren dat al dat wild wat er in de wereld leeft, alle oerbossen, alle dieren, allemaal een chipje krijgen. En dat vanuit de Verenigde Naties alles gestuurd wordt. Wij krijgen allemaal een chip in de toekomst, in onze flikker. En we worden allemaal gestuurd. We hebben niet voor niks zo'n telefoon. Ze maken ons allemaal wijs. Van, je moet een mobieltje hebben met apps en alles. Maar ze houden je er wel mee in de gaten. Het wordt allemaal geregistreerd. En als je uit de fout in gaat, pakken ze je er later op terug. En er hoeft maar een dictatuur op te staan. En die hebt gelijk alle informatie van jou. Nou, daar ben jij lekker mee hoor. Het ja, is dus mensen, denk na wat je doet. Hè. Gooi weg die rot appies. Gebruik alleen echt het hoognodige... Voor communicatie met vrienden of familie. En gooi de rest eraf van je telefoon. Ook die spelletjes, want je wordt gevolgd. Alles wordt verkocht door Google en door uh, weet ik van al die bedrijven. Ze verkopen alles aan de... Aan de... Ga terug naar de ouderwetse flip van. Ja, gewoon... Uh, uh, uh, SMS mekaar gewoon. Wat is er SMS? SMS? Ja, je hebt, uh, toen ik pas een telefoon had, dan vond ik het al heel wat dat je kon SMS'en. Nou, bellen en, en sms is tegenwoordig hartstikke goedkoop. Nou, ik heb wel een telefoon liggen, hoor, die ik alleen kan bellen en sms'en. Dat is meer ja, dan genoeg. Ook. De rest doe je gewoon op je computer. Maar ga geen ding meenemen dat ze je kunnen volgen. Of laat dat ding lekker thuis en neem naar je werk die gewone gsm-telefoon mee. weet je. Maar ja, ik zie het toch straks gebeuren met die 5G. Ja, dat nou, dat nou, je met, nou. die, met die 5G, dat die oude mobieltjes niet meer werken, helaas. Daar ben ik bang voor. Nou, ik denk die met die, die oude gsm, die flip-fans, zou dat die nog wel blijven zijn. En anders zou mijn advies zijn: kijk eens naar een ander systeem. Dus ga weg bij Android en bij, bij Apple, zeg maar, want dat is ja... ja. Uh, KSW, dus dat maakt allemaal niet uit, hetzelfde. Een uh, stap bijvoorbeeld over, wat wel interessant is, naar uh, Kai-OS. Dat wordt standaard geleverd op bijvoorbeeld uh, Nokia-telefoons. Heel veel alternatief. En, uh, en, ja. Ga naar een Linux-telefoon. Als jullie meer willen weten over wat er allemaal in de wereld speelt... ga naar aloaradio.org ja. en kijk op overige websites. Dan zie je de website van de Bosmaker... Uh, de website Een Oorlog Reeds Verloren... En nog veel meer Café Weltsmerch. Uh, daar staat alle informatie. Ze worden gezien als uh, fake nieuwsbrengers. Maar dat is niet waar. Hun spreken de waarheid. En uh, ik volg ook Omroep uh, Ongehoord Nederland. Daar ben ik natuurlijk ook wel een beetje kritisch naar hun toe. Maar ze hebben toch een bepaalde punten waar ik denk... Ja, daar hebben ze best wel gelijk in. Ja. Uh, ga daar eens naar kijken. Okay. En uh, heb ik, uh, dan heb krijg je alle informatie. Dan heb, heb ik nog één, één dingetje even over, dat is het laatste wat ik zeg over de bomenkap. Mm -hmm. um, de natuurclubs st staan niet uh, alleen in hun claims tegen de centrale en de extreme bomenkap. Ze mm -hmm. worden sinds kort ook gesteund door bekende wetenschappers uh, van diverse universiteiten, maar ook komen er steeds meer ex-werknemers uit de bosbouwsector naar buiten met verhalen. Wel onder bijvoorbeeld uh, Frit van Reuzenkom, oud-directeur natuurbehoud bij Staatsbosbeheer. Oké. Okay. En, en ja, de beheerder van de, de oud-beheerder van de Kroondumijnen. Deze beide heren maken zich zo'n naam. Mag je het even herhalen? want je, ging hap... je luistert naar de podcast van Aloha Radio. Dus het gaat om... Zeg maar, ex-werknemers uit de bosbouw- en bosbeheerssector die nu naar buiten toe komen. Oud directeur natuurbehoud bij Staatsbosbeheer. Oud beheerder van de Rondenmeinen. die nu naar buiten komen en zeggen: van het gaat hier niet om bosverjongen. het gaat om economische drijfveer. Ja, juist, precies. Dat is het ook. Er is niks meer. Er me is er ja. niks bij, bij geplant, namelijk bijna. Nou weet je, het gaat wel om het grote geld en er is niks mis met geld verdienen. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat ze dingen ervoor opofferen, alleen maar voor de centen. Daar gaat het om. Geld verdienen, al zijn er miljarden, het zal mijn worst zijn. dat mag voor mij. Maar waar mij het om gaat, het gaat in kosten van. Puntje, puntje, puntje. En dat moeten we niet hebben. Toch? En Dat was uh, het milieu, de bomenkap en dergelijke. Het volgende onderwerp, de, de koekamp in Den Haag. Je luistert naar de podcast van Aloha Radio. Tegen de coronamaatregelen, want men vindt het allemaal uh, overdreven. Uh, er zijn mensen die geloven dat we, uh, gest, dat, dat, dat gestuurd wordt voor, vanuit de Verenigde Naties... En anderen die vinden het uh, ja, dat we gevangen zitten en ze, en ze vergelijken het zelfs met de Tweede Wereldoorlog. Ja, wat vind jij daarvan, Jacco? Um, ik heb niet veel niet heel veel verstand van, eh uh, van, van ja, hoe van ik heb ik laat het zo zeggen. Um, dat hele covid en coronavirus en al die regelingen, ik sta er een beetje sceptisch tegenover. Ik ook. Is, is, is, maar... is er, is, er, bestaat er zo'n virus? Dat, dat geloof ik wel. Is het virus gevaarlijk? Dat geloof ik ook wel. Ik heb wel het idee dat er van de situatie zwaar misbruik wordt gemaakt. Dat vind uh, ik ook. Dat denk ik ook. Ik denk precies als uh, jij wat het betreft. Om wel dingen die ze het eigenlijk toch al hadden willen doen Juist. onder de bom van nu, preventie. En, en één ding wat ik laatst las, en, en ik zeg nogmaals, ik heb er geen verstand van. Nee, ik ook niet. Ik weet het niet. en ik, Het kan wel uh, complotdenken zijn. Maar ik vind het, de timing, dat dit gebeurt zo apart. Nou, ik zou je vertellen, vroeger. Mag het ja? even aan mij vast ah, Ja, sorry. Ik zeg, dat, ik zeg niet dat het zo is, hè. Mm -hmm. maar overal in de wereld. Je zag, in Amerika heb je Trump zien opkomen. In Engeland zag je Boris Johnson opkomen. In Duitsland zag je mensen toch kritischer worden naar Merkel. Merkel. Je zag... Oh, nou val je weg, echt. Goh. In Parijs zag je de gele hesjes. Overal in Europa werden mm. mensen over wat er allemaal gebeurde. En dat... Mm. dat dat, dat hè, de Europese Unie dat, dat het niet liep en, en, en Engeland is eruit gestapt. Dus overal werden de mensen wakker, gingen het over en de mensen gingen de straat. Ja. En juist op dat moment... Oh, het gaat er even mis. We horen uh, Jacco niet meer. Oei, en op, juist op dat moment breekt het dus een virus uit. Dat overal in Nederland, ja in wereld, ja ja nou, dat, dat heb je wel... Tegen... Ja. Ik zeg, ja, dat is nogmaals. Nou, eh, Jacco... Ik vind het heel toevallig. Jacco, wat jij daar allemaal zegt, dat heb ik al die tijd al zitten denken. En mensen denken niet dat de Jacco en ik elke dag contact met elkaar hebben. Dat we gaan eventjes uitpluizen hoe we het programma in elkaar flansen. Van. Maar zie je wel, dat ik, ik denk wat jij daar nu zegt, dat heb ik al die tijd al gedacht. Ik denk gewoon, tuurlijk is er een coronavirus. Tuurlijk gaan naar mensen aan dood. En ik neem het best serieus hoor, ik hou ook anderhalve meter afstand, het liefst nog meer. Maar het is tijdelijk, ik weet dat het een keer overgaat, gelukkig. Maar ik denk, er is best wel een probleem, want het is niet van niks dat alle IC's bezet zijn. Dat is ge echt geen leugen, dat geloof ik wel. En ik geloof ook niet alles wat de critici zeggen. Ook niet van Omroep Ongehoord, ook niet van Jensen, met zijn dikke bollek. Kuttekop met zijn grote typhusback van hem. Je luistert naar de podcast van Aloha Radio. Alleen maar. Wat hij allemaal zegt. En nou, joh, ik neem het allemaal met een korreltje zout. Daar ben ik klaar mee met Jensen. Robert Jensen. Ik krijg de typhusklootzak. Daar luister ik nooit meer naar. Die heb ik gelijk van mijn website afgeflikkerd. Daar ben ik klaar mee. Maar ik neem. Ik neem uh, ik, tuurlijk, uh, ik vind het CBS betrouwbaarder. Dan de RIVD, of hoe noemen ze dat, de, de, de uh, NIVD, die, die, die volksgezondheid uh, dingen, toestand. Mm -hmm. CBS die heeft betere cijfers dan het RIVM, ik weet het alweer, RIVM. RIVM bakt er geen zak van, zo allemaal van die ambtenaartjes, die, die, uh, ach, die kletsen maar wat uit hun nek. En het CBS, en, en die vertrouw ik wel, want... Je hebt altijd al hele goede onderzoeken gedaan. Het CBS en ook dat programma van de CARO en de NCJV. En, en er zijn ook bepaalde programma's van de VPRO die ik 100% vertrouw. Die hele goede analyses maken, goed onderzoek. En of ze nou links of rechts zijn, dat interesseert me niet. Als een programma goed onderzoek doet, of het nou uh, wij, uh, omroep uh, Wij Nederland is, of Ongehoord Nederland, of de VARA van Mijn Part. VARA, BNN... of de Afro. als het echt eerlijk nieuws is... dan is het eerlijk nieuws, klaar. En alles wordt weggezet als fake... als het ze niet zint... dan is het, oh, dat is fake nieuws. Ja, dat kan makkelijk praten is dat. Maar andersom gebeurt ook, hè. Andersom gebeurt ook. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Het is niet dat het altijd de waarheid wordt verteld. Gewoon omdat ze horen zeggen... oh, dan geloof ik het al niet. Als ze zeggen, ja, ik heb gehoord... Ja, ja, gehoord. Heb je het zelf waargenomen? Daar gaat het om. Heb je het zelf waargenomen? Ga zelf op onderzoek uit. En dat is wat ze bij, uh, bij um, de Bosmeeker ook zeggen. Ga zelf op onderzoek uit. Bij pateo.nl zegt uh, Johan Olderkamp het ook. Ga zelf op onderzoek uit. Mij hoef je niet te geloven, maar ga zelf op onderzoek uit. En daar sta ik 100% achter. Ja. Ja, ja zoals ze denken ook over. Maar ik vind uh, die demonstratie in Den Haag. Ik vind terecht dat de politie optrolt. Want uh, dus, demonstreren prima, ook al is het bullshit, wat je allemaal uitkramt. Maar als jij, als ze zeggen anderhalve meter afstand. en je oh, geloof je daar niet in? Dan hou je gewoon aan de regels, dan kan je gewoon demonstreren. En ga niet in het, uh, rellen lopen schoppen of de politie provoceren. Want of je nou gelijk hebt, ook al heb je gelijk, dan nog zeg ik joh... ...als slaan ze je verrot met die knuppel, Daar heb je om gevraagd. En ze hebben het verpest voor de mensen die vreedzaam willen demonstreren. Ook al, ook al, ook al is het boel zit wat ze allemaal verkondigen. Als jij vreedzaam demonstreert moet dat kunnen. Ga je geweld gebruiken of de regels niet naleven... Dan heb ik zoiets, joh, ik ben blij dat ik er niet naartoe ben gegaan hoor. Ik ben blij dat ik er niet naartoe ben gegaan. Ik zag het al een beetje aankomen. Ik zeg, oh, dat zijn allemaal van die uh, ja, opgefokte types, weet je wel. Nee, en, en ja hoor, inderdaad. Ik denk, uh, daar distancieer ik me van. Maar geen geweld, altijd vreedzaam demonstreren. Ja. Doe je dat niet, dan ben je niet mijn vriend. En dan val ik je af. Echt waar. En ik hou daar niet van. Toch? Nee, en man spullen vernietigen vind ik ook. Ja, veel dat heeft plan. er niks mee te maken. Kijk, wat er in Amerika gebeurt. Dan gaan we op een ander onderwerp over. Ik vind het verschrikkelijk hoor, dat die man uh, vermoord is door de politie, want het is gewoon moord. Tien minuten een knie in iemand zijn nek leggen. En alleen maar omdat hij zwart is. Fuck off man. Sodemiet erop. Weet je wat ze daar moeten doen? Al die, die gebieden waar veel zwarte mensen wonen. Hou al die blanke politiemannen weg. Zet er alleen maar zwarte burgemeester neer. Een zwarte gemeenteraad. Een zwarte uh, senator in, in uh, de staat. En uh, alleen maar zwarte mensen bij de politie. En ambtenaren alleen maar zwarte. Geen blanken meer. Het is Amerika. Amerika is voor iedereen. Blank, zwart, geel, groen, blauw. Pimpom, paars, met pukkeltjes, kamijn en schelen. Ik vind die rellen... Ja, oké. Okay, je moet natuurlijk van allemaal af spullen afblijven. Maar ik kan die woede van die zwarte gemeenschap in Amerika heel goed voorstellen. En eigenlijk sta ik er 100% achter. Ja, dit is niet de eerste keer, hè? Nee, het gebeurt elke dag. Wordt er wel een zwarte persoon... Heel vaak zijn ze niet eens gewapend en dan worden ze gewoon doodgeschoten door die blanke racisten daar. Het gebeurt in het zuiden van de Verenigde Staten, veel vaker dan in het noorden. En ja, het heeft een beetje een, een, een geschiedenis. Die burgeroorlog in Amerika ging om de afschaffing van de slavernij. Het noorden wilde van de slavernij af. Het zuiden, nou, dat waren de democraten nota bene... Die wilden de slavernij in stand houden, terwijl de republikeinen het wilden afschaffen. Maar toen waren de republikeinen een beetje links. Dat was onder Lincoln, Lincoln hè? in 18 weet ik veel wat. En, maar nu, nu ja, wat er nu allemaal gebeurt jongens, het gaat al inderdaad, wat je zegt, het gaat al jaren zo. En die zwarte gemeenschap is daar zat en Ze hebben gelijk. Ze hebben gelijk. Ja, ik hoop alleen niet dat ze mensen pakken of bedrijven die er totaal niks mee te maken hebben. Want ja, ik snap de woede wel. Maar ga niet een winkeltje uh, van iemand uh, die ook hard moet pezen ervoor, uh, in de brand steken. Of ja, dat vind ik vind het altijd zo apart dat die gasten hun eigen buurt naar de kleding Ja, en ja, dat gebeurt overal. Wat voor nut hebt dat? Dat gebeurt wereldwijd. He? Als ze we hier in Den Haag gaan rellen zijn, uh, dan pakken ze ook hun eigen buurt. Dan denk ik, joh, dat is een Turkse slager, die wordt in de brand gestoken door Turken en Marokkanen, bij wijze van spreken. Man, waar ben je mee bezig? Kijk, als het nou een Nederlandse slagerij is, vind ik ook niet goed te praten, maar kan ik me nog een beetje voorstellen. Keurig niet goed, hoor, dat zeg ik erbij. Maar dan ga je, je eigen volk pakken. De, je, je buurman, je Turkse buurman auto in de brand steken, omdat dat je door een Nederlandse politieman in elkaar geslagen wordt. Joh, je bent gek, je bent gewoon gek. Wat slaat? De slaat nergens op. Pak die mensen waar het om gaat. Dat moet je doen. Slaat die op zijn bek. Maar niet andere mensen duperen die er niks mee te maken hebben. En die er misschien ook 100% met jou eens zijn. Wat je niet weet. En dan ga je die auto in de fik steken of zijn winkeltje. What the fuck man. Kijk, ik snap de woede hoor. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind maar Voor mij mag ze die blanke politieman de doodstraf geven. Ophangen, die man, publiekelijk. Ja, ja, dat, is, kijk, weet ja. Je, dat is natuurlijk wel een beetje wat meespeelt. Want ik uh, gisteren zat ik in de auto. Uh, ik was ja. onderweg. En toen was er op, uh, op de radio was er, was er een programma dat uh, puur daarover ging, zeg maar. Uh, wat nieuws bracht. En die agenten worden dus niet vervolgd. Nou ja, dat is het. dat brengt juist kwaal bloed bij de zwarte gemeenschap, en dat is natuurlijk gewoon rond, ronduit belachelijk en ja. het feit dat de agent in kwestie, die die gozer achter in de nek zat, al 17 aanklachten tegen, wan hoe noem je dat, Wanorde, wanordegedrag. of, je heeft al 17 uh, klachten aan zijn broek ja, zei... die nog onderzocht moeten worden, 17. Ja. En dat is zeker tijdens, waarom zit die gozer dan niet uh, uh, thuis? Hier in Nederland heb je na één of twee klachten al problemen. Als jij had al 17 klachten tegen zich, die allemaal nog onderzocht moesten worden. Ja. Dus... Dan moet je toch gewoon tot die tijd geschorst zijn, minimaal. Ja, eerst uh, geschorst zijn en dan onderzoek doen of er echt wat aan de hand is. Nou, en dan kijken nou we één wel. Als er een klacht tegen je is, dan snap ik nog dat een baas zegt van. Nou, uh, ga zo lang maar even achter het bureau zitten. Hmm. Zeg maar. Ja, maar, maar als ik al vind. 17 uh, klachten tegen Ja, je maar zijn, weet uh, je wat ik wel raar vind? Die politieman, die, die, die, die, die, die, hoe heet die jongen hier in het Zuiderpark in Den Haag, die toen gewurgd was. Ja, die te veel te lang in, in de wurggreep. Ja, en dat die jongen dan riep van ik heb een pistool bij me, ja oké okay, dan ga je nog niet iemand vier minuten langs de strot dicht knijpen met je elleboog, weet je, ik bedoel dan nog niet. En nee. die vent die werd gewoon op kantoor gezet bij het hoofdbureau aan de patijnlaan, burgemeester Partijlaan in Den Haag, dan werd hij gewoon, oh, oh, nee joh, ontsla die klootzak, schop hem eruit, die lul. Ik denk dat zeker ook. agenten voor andere agenten ja. opkomen, onderling, dat moet je tot een zekerheid. Zouden we ook de hand boven elkaars hoofd, hè? De politie. Zouden we ook het hand boven elkaars hoofd? Dat gebeurt ook. Nou, dat is dus het probleem. Ik zal niet zeggen alle politieagenten dat doen, want dat zeg ik ook niet. Maar het gebeurt bij bepaalde. Ja, op korpsen. Misschien bij de een niet en bij de ander wel. Ik kan maar... zeggen dat zeg maar. Uh... De politie in Amerika is bijna geen politie meer. Hè? Het zijn militairen. Als je ziet hoe ze erbij lopen, wat ze bij zich hebben. Ja, en de... het is, ze worden gemilitariseerd gewoon. Ja, dat, en dat verhaal dat is een tijdje geleden al een keer gebracht. Dat in Amerika heb je heel veel van die... Van die en dan zeggen ze het uh, grote land van de ja, vrijheid. Is, uh, zeg maar, er is heel veel militair materiaal over in Amerika en dat zijpelt dan door naar politie. Zeg maar. Ja, omdat ze er geld uh, al willen verdienen. Ja, dat, dat, dat, maar weet dat, je wat dat bedoel... is? Dat is het begin van een dictatuur, want een groenta, kijk nou bijvoorbeeld naar Chili onder Pinochet of onder Adolf Hitler, in Nazi Duitsland 40, of nee eigenlijk vanaf 1933 al tot 1945. Er werd ook alles gemilitariseerd. En uh, dat ja. begon in de jaren dertig. Broeide dat al. Ze begonnen al meteen met de jodenvervolging. Communistenvervolging. Ik ben ook niet gek op communisten. Maar om ze uit te roeien gaat me ook weer te ver. Je kunt ze ook met argumenten bestrijden. Niet met geweld of met dood. Maar dat doen de fascisten. Ja oké okay, wat Stalen heb gedaan. Is eigenlijk hetzelfde. Want er zit maar een hele dunne, dunne wand... Tussen fascisme en communisme. Ja. Ze lopen alle twee met dezelfde laarzen. Ze marcheren op dezelfde manier. Alleen de ene is een hamer en sikkel. en de andere is een hakenkruis. Maar hoe moet ze alle twee niet. Het is, ik vind wel dat. dat, dat zeg het gevaar maar, is. Het gevaar, het gevaar, ze lieten voorbeelden, ja? liet voorbeelden zien. van hoe overdreven. Uh, bijvoorbeeld de Amerikaanse politie. Uh, kan reageren. En dat ze gewoon ook heel vaak gewoon niet slim bezig is. Nou, nou snap ik natuurlijk best dat in Amerika, als agent zijn, is de kans vele maanden groter dat er iemand staat vanwege van de, de vrije, vrije, lopen, vrije, lopen. vrije wapen de, de, ja, ik... Die oké. Okay. Maar op een gegeven moment bijvoorbeeld, laten ze zien een filmpje van een, een huisuitzetting, een gezinnetje, hey, kan de huur niet meer betalen omdat de, ja, de fabriek is dicht en de banen zijn weg. Dus papa kan de huur niet meer betalen. Dus het gezien, op een gegeven moment... Uh, moeder gezien, het huis uit. Triest. Ja, dat is het ook. Dat is dus gewoon een zinnetje. En dan komen er dus gewoon zes agenten met getrokken wapens naar binnen. Ja, dat is niet normaal. En dan denk je bij aan van... Zijn jullie, wel helemaal goed snik. Er zitten kinderen aan de eettafel. Papa en mama zitten. En er staan in één keer in de keuken zes agenten met getrokken wapens te schreeuwen. We gaan naar buiten. Dat is het. ja. Niet normaal. Dat was pony. Als dat hier in Nederland gebeurt, zal er heel veel op over ja, gebeuren hoor. Eigenlijk ook over maand, maar... Ja, weet je wat er is. Bepaalde dingen komen halen het nieuws niet ook. He? Hier was bij, nee. mij, bij mij in de straat was een brand. Er was een schuurtje in de brand gevlogen aan de Oudemansstraat. En de straat waar ik woon, daar stond de brand weer. Te blussen, anders konden ze, konden ze niet bij het schuurtje komen. Ik ga niet mijn straatnaam noemen, maar de mensen die in De Haag woonden, die weten wel welke straat het is. Het heeft nergens in de krant gestaan, alleen op regio 8 en op regio 15 heeft het gestaan. Dat was een schuurbrandje om 10 minuten voor, of nee, tien over twee, s'nachts, donderdagavond. En er was een behoorlijk bekijks, hoor. er waren zeker wel 40, 50 man aan het kijken zo laat op de avond. En ik hoorde een brandwam en ik hoorde die, die, die, die sirene. En hij stopte die heel dichtbij. En ik denk: hé, dat is hier in de straat. Dus ik ga kijken. Nou, een hele fik, man. Gelukkig geen gewonden of wat dan ook. Er uh, was een uh, hout schuurtje, stond in de fik. Maar het heb niet in de krant gestaan. Ook niet in het AD, of de Nu, of de Telegraaf, of, of uh, Volkskrant. of Zelfs niet in de Haagse krantjes. Het heeft alleen maar op regio 8 en regio 15, zo heet dat dan. Die volgden al het nieuws wat er gebeurt omtrent politie, brandweer en ambulance. Daar heeft het dan wel fouten van ingestaan met nieuwsbericht. Maar niet in de reguliere pers. Dus ik zeg je, een arrestatieteam wat binnenvalt. en een pistool richt op een baby of zo, ik zeg maar wat hoor, ik zeg het even overdreven. op een gezinnetje dat helemaal niks te verbergen heeft. Overzitten bij de verkeerde. Nou, mijn broer heb het een keer meegemaakt, eind jaren zeventig. Die lag met zijn vrouw, die woonde toen in Schilderswijk, mijn oudste broer. Hele andere tijd dan nu hoor, 1977 of zo. Die lag daar met zijn vrouw in bed en toen hoorde hij een hoop herrie. En ineens stonden er vijf man met getrokken pistool om mijn broer uit zijn bed te sleuren. Ja, dit en dat. En uh, ze noemde een naam en nee, hij zegt mijn maar, broer, zo heet ik allemaal niet. Ja, de boeien bijna om. En uh, ja, waar uh, kun je legitimeren dan? Ja, zeg maar, broer. Maar dan moet je me wel even loslaten. Hij doet zijn paspoort zien. Oh, shit, we hadden aan de overkant moeten zijn. Nou, die, die is naar het politiebureau gaan bellen de andere dag. Je hebt die, die regisseur die dat leidde helemaal van rot gescholden. Echt tot die vent. Wow. Zo wat is een broekseik. En toen hebben ze pas, een dag daarna hebben ze pas bij de goede uh, ingevallen. Dat was dan de overkant. Maar je krijgt toch een huisnummer door? Nee, komen ze uitgerekend bij mijn broer die niks, die niks gedaan had. Maar mijn ex-schoonzus ja, is heel mijn ex uh, natuurlijk helemaal in paniek. Die, die dacht te janken en te doen. Ja, dat begrijp ik. Zo'n vijf, zes man met een pistool opgericht... Uh, ja, schrik van je leven, schade onder deur moest wel betaald worden, de politie heeft het ook, ook wel vergoed, maar goed. En er eh, het te overburen. <laughs> ongelooflijk, ongelooflijk. Ja en dat soort dingen snap je dan niet. En bijvoorbeeld een ander, een ander voorbeeld wat je dan ook zag in Amerika gebeuren, er was een wijk wat, waar heel veel bende geweld was. En uh, toen, toen had een, een, een, een oudere man in, in de wijk, die vroeger een bokschool had, die had het uh, idee van. Oh, hoeveel? Oei, kan je het nog een keer vertellen? Want ze ik... valt even weg. Hoe oh, heet dat? Vertel er was het... een oude man in de buurt, er was een ja. oud boksleraar. Ja. Ik had het idee van, weet je wat ik ga doen? Ik ga die, die leden, ga ik leren boksen. Ik, ma ik maak een bokschool in mijn garage. Ja. En, en uh, als ze dan onderling ruzie hebben, in plaats dat ze elkaar kapot schieten, mm. dan zeg ik gewoon, van, vecht het maar uit in de ring. Mm. Dus die man die, die doet dat. En dat, dat, wordt een, dat wordt een succes. En de buurt, help mee. Ja, en dan val je weer weg nagaan. Ik heb nou een andere koptelefoon geprobeerd. Twee verschillende. Ja. En ik zit, ik zit nu via de luidspreker van de laptop zelf. Hmm. Maar in ieder geval, die man die doet dat dus, organiseert dat dus. En dan valt de politie binnen om dat te ontruimen en de gemeente verbieden. Wat? Meen je dat nou, joh? Ja. denk ik maar, maar hoe stom kun je zijn? Bah, ongelooflijk, jongens. Wat zit er wat? maatschappij? Ik weet je. Ik zag hier echt mijn broek van af. Ja, ik ben misschien een kankeraar of een mopperkont, en ik ben echt niet negatief van nature. Ik, ik weet, ik ben een beetje een mopperkoentje, en, en ik kan wel eens hard van leer trekken met mijn mond. Dat soort dingen. Maar, snap maar, maar, maar dit jongens, en dat noemen ze een democratie, een rechtsstaat. jongen, jongen, jongen. Jezus, jongen, waar leven we voor een land, weet je? Het is echt ongeloofelijk dat, dat, dat, dat bende geweld afneemt en dan ga je dat verbieden. Nou, zo belachelijk. Kijk die, die motoclubs hè, nee, nou die motorclubs bijvoorbeeld. Zelfs bij de Hells Angels en dat durf ik gewoon openlijk te zeggen, hier op de, de, de alle motoclubs mogen mij luisteren, ik, ik schaam me daar niet voor. Zelfs bij de Hells Angels zitten mensen die geen strafblad hebben. Maar ze hebben wel de naam die zijn gewoon lid. Omdat ze het eh, avontuur op zo'n motor rijden. Beetje stoere jongens onder elkaar. Lekker biertje drinken, lekker dit. Dat klinkt voor mannen, vooral voor man, echte mannen. Klinkt dat avontuurlijk. Kijk, dat sommige bendeleden. Oh, nou, sorry. Motoclub-leden. In, in rotzooi handelen. In drugs. Of moorden plegen. In opdracht. Weet ik veel. Daar hebt die club gewoon geen reet mee te maken. Je bent een motorclub, Je bent geen motorbende. Ja, en, dat, en, en ik zeg heel... Ja, precies. Els ja, Engels, uh, Satudara, Calo Wago. Ja, die noem ik er ook nog even bij. Dat zijn gewoon normale motorclubs, uh, Bandidos. Het zijn allemaal keurige huisvaders. Met hoog opgeleide banen. Van stratenmaker tot hoogleraar. Normale mensen die gewoon het lekker vinden om de vrijheid te voelen. De wind in de haren op de motor. En die worden weggezet onterecht als criminelen. Omdat er maar een paar van de honderden leden criminele activiteiten flikken. Nou, ik weet zeker, als jij bij de Hells Angels een strafblad hebt, kom je er nog niet eens in. Ja, of het moet van 20 jaar geleden zijn. Maar als jij bij de Hells Angels wil, of bij Satudara, en jij hebt een, een uh, strafblad, je mag, niet eens, je mag niet eens een motor hebben. Uh, wat doe jij op een Harley Davidson? Draf jij. Geef hier je jijk inleveren. Het is allemaal, die gasten worden allemaal omdat ze die mensen die, die hebben een mentaliteit van ik wil vrij zijn. En dat er daar een hele enkeling bij zijn die daar misbruik van maken. Wordt gelijk de hele groep weggezet als criminelen. Weet je, ik vind motorbendes dus, of clubs, hoe je ze noemt, interesseert me niet. Ik vind het gaaf. Ik vind het geweldig. Ik, ik, het geeft mij, als ik ze zie, dan denk ik wauw, weet je wel. Ik ben trots op die jongens. Echt allemaal. Als, als, als, als die jongens iets, zoals, zoals zeg maar hier in de buurt, als die jongens iets goeds doen, hè, die, die organiseren een ritje met met een gehandicapte kinderen, dan zie je de media en de pest niet, hè? Ja, weet je wat ze dan zeggen? Dat doen ze alleen maar om hun blazoen te zuiveren, zeggen ze dan. Ja, Fuck off, man. Motor, motorclubs. Motorbendes dus bestaan niet. Als, je jongen, als, je jongen, als je doet, of die jongens iets goeds doen, of die, die, die doen iets positiefs, dan, dan, dan, dan, dan, dan komt het komen. Ja, in de maar graal. weet je wat het probleem is? Dan wordt het uitgelegd van ja, dat doen ze alleen maar om in een goed daglicht te stellen. Motorclubs zijn ontstaan na de oorlog door oud-veteranen van de Hells Angels. Ja. De Hells Angels. Ik heb nog nooit last met ze gehad. Ik, ben een keer, ik was een keer in Zuiderpark, Ik was uh, ja, ook eind jaren negentig. En ik zie allemaal motoren uit Canada, uit de Verenigde Staten, uit Duitsland, uit België, Frankrijk. Over de hele wereld. Allemaal van de Hells Angels. En het leuke was, er waren ook andere motorclubs, Allemaal zonder gezellig met elkaar te, te kletsen. Wat nou rivaliteit tussen de Bandidos en de Hells Angels? O, of welke club dan ook? Dus we gaan met elkaar een, een, een, een bier te drinken. Dat was niks ik aan heb de hand. Al, ik ben wel eens naar zo'n evenement geweest voor een verstandelijk gehandicapte kinderen. Die gingen naar maar op de motor mee. Ja. En dan zie je alle clubs gewoon door elkaar. Ja. Niks aan. Er bestaan geen. geen, geen uh, uh, uh, weet je wat dat is? Als je een club begint. dan moet je je registreren bij de gemeente. Dat is met alles. Ook als je een dartclub opricht. of een. Zee, uh, of een uh, hoe noemen ze dat? een radioamateurs en dat clubje moet je registreren bij de gemeente. Dat is verplicht. Met een onderkomen en noem maar op. En dan gaan ze al je gangen aan en als er niks aan de hand is, kan je gewoon je gang gaan. Ja, kijk en als je als individu nou toevallig gekke dingen doet, dat wil nog niet zeggen dat de club fout is. Je kan wel centamateur zijn. En een drugshandelen gaan ze toch ook niet de hele centamateurclub op. ...opheffen of verbieden... ...omdat jij toevallig in drugs drugshandel... ...jongens, wat is dit nou? Wat is dit? Fucking shit man. Fuck man. Weet je? <laughs> ja, nee, echt al kan ik zo boos over worden. Uh, ja. Alles wat leuk is zullen ze verboden man. Je mag niet meer roken. Je mag niet meer drinken. Nog even, je mag je eigen wijf niet eens meer neuken. Wat is dit man? Rot op, joh. Wat moet ik naar de hoeren dan? Zodem je toch op, joh. Ja, sorry, hoor. Ik klinkt misschien een beetje overdreven. Maar je begrijpt wel de context hieruit, hè. Wat ik hiermee bedoel. Het is een hele rare maatschappij waar we nu in leven. En dat is niet de mijn, hoor. Geef mij de jaren zeventig maar. De jaren zeventig waren oké. Okay. Waren goed. zijn ook niet altijd leuke dingen gebeurd. Hè. Bedoel maar... De jaren zeventig is voor mij de mooiste tijd die we gehad hebben in Nederland. Hè, daar heb ik het alleen over Nederland. Ondanks dat uh, het ook niet altijd even goed ging. Maar oké, okay. maar de maatschappij was in de jaren zeventig de top of the bill. Niet eens de jaren zestig, maar de jaren zeventig. Wat ervoor en daarna gebeurde, is allemaal, daar heb ik eh, niks mee. Ook de jaren zestig niet. Eh, want eh, het lijkt allemaal wel, wel leuk en happy met al die hippies. Nou, ik heb het heel anders ervaren. Conservatief, eh, je mocht dit niet zeggen, je mocht dat niet zeggen. Eh, dat is van pleurismuziek. Eh, als je ze nou weer naar te kijken, eh, moet dat allemaal op die televisie? Joh, rot op man. jaren zeventig. Ja. Dat was de beste tijd, de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Is het 1969, zeg maar 68 tot 1972, 3, 4 tot zeg maar 81 was het leuk. Daarna is het weer minder geworden, is het gezakt. En ben ook allemaal te kanker op Joop de Uil. Van Joop heb al die buitenlanders hierheen gehaald. Joop de Uil was dit. Joop de Uil heb het allemaal zo ver gebracht. Hallo, hij was niet alleen de enige hoor die meegegeerde. Ook het CDA en de VVD hebben er al meegedaan. Waar hebben we het over, man? De jaren 70 was de mooiste tijd in mijn leven. Vanaf mijn geboorte tot nu toe. Vind ik vanaf 1968 tot 19. 81, of 80 zo ongeveer, de beste tijd. Na 1980 was alles kut. Het werd alleen maar slechter. En nu nou. is het helemaal niks. Kijk, dat vind ik mooi om mee te eindigen. Hartstikke mooi. Hé hey, Jacco, hartstikke bedankt voor de medewerking. Fijne, fijne paasdagen nog. Het is de eerste paasdag. Pinksteren. Of pinksteren, sorry. Pinksteren. Morgen is de tweede pinksterdag. Morgen is het maandag. Ja. Ik zou zeggen, nou, de goed aan je vrouwtje en je, je ouders. Ik zou zeggen, bedankt. En uh, net tot ziens, ze. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, Jacco. Ja, luister, we dus gaan nog wel een beetje draaien. En dat Uit hoor je op Aloha Radio, het station zonder reclame, onafhankelijk en zonder flower gul. Kortom, vrije muziek voor jou.